Oh, okay. getekend kunt vinden in Genesis 45, vanaf de vers 17 tot en met het einde en de eerste vier versen van hoofdstuk 46. Wij zeggen nu Genesis 45, de vers 17 tot en met het einde en de eerste vier versen van hoofdstuk 46. En Farao zeide tot Jozef, tot uw broederen. Doe dit, laat uw beesten en trekt henen en gaat naar het land Canaan. En eet uw vader en uw huisgezinnen en komt tot mij en ik zal u het beste van Egypte land geven en gij zult het vetten deze lands eten. Gij zijt toch gelast. Doe dit. Neemt u uit Egypteland wagenen voor uw kinderkens en voor uw vrouwen en voert uw vader en komt. En uw oog verschone uw huisraad niet, want de beste van kans Egypteland, dat zal uwe zijn. En de zonen Israëls deden al zo. Zo gaf Jozef hun wagen naar Farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkorst op den weg. Hij gaf hun allen één voor één wisselklederen. Maar Benjamin gaf hij driehonderd zilverlingen en vijf wisselklederen. En zijn vader desgelijk zond hij tien ezels, dragende van het beste van Egypte. En tien ezelinnen, dragende koren en brood. En spijs voor zijn vader op den weg. En hij zond zijn broeders heen. En zij vertrokken. En hij zeide tot hen: verstoort u niet op den weg. En zij trokken op uit Egypte en zij kwamen in het land Canaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapte zij hen, zeggende. Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in Gans Egypte toen bezweek zijn hart, want hij geloofde ze niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden, allen de woorden Jozefs, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagen zag, die Jozef gezonden had, om hen te voeren, zo werd Jacobs hun vaders geest levendig. En Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan... En hem zien Erik sterven. En Israël verrijsde met al wat hij had. En hij kwam te Berseba. En hij offerde offeranden ten God zijn vaders Isaacs. En God sprak tot Israël in gezichten des nachts. En zeide: Jacob, Jacob. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Ik ben die God. Uw vaders God, vrees niet af te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte, en ik zal u doen weder optrekken, mede, mede optrekkende, en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Onze hulping Zijn in de naam Des Heer Die hemel En aarde gemaakt heeft Genade Vrede en warmhartigheid Wordt u bij de aanvang geschonken ...en bij den voortgang... ...rijke vermenigd worden, ...van God den Vader... ...en van Jezus Christus... ...den Heer... ...door den heilige Geest... ...amen. Zoeken wij nu het aangezicht... ...des Heer. Het heeft u nog behaagd. Heren, aan de avond van deze werkdag met dit volk ons samen te brengen aan de plaats des gebeds. Maar nu is het u volmaakt bekend welke bedeloze schepselen dat we geworden zijn in onze natuur staat, maar ook blijven met alle ontvangen naam. ...dat het u behagen mocht om de geest der genade en der gebeden... ...nog uit te storten in onze harten, opdat die in ons zuchten mocht... ...met onuitsprekelijke zuchtingen, wijl hij naar God voor de heiligen bidt... ...zult een weldaad zijn als u ons daartoe mocht aanzien in Christus. Want zo we geworden zijn in ons verbondshoofd, Adam, met de ganse wereld voor God verdoemelijk, en bovendien verdorven door de zonde, dan is er niet de mens te verwachting. En zo wij op u zien, buiten Christus, dan zijt ge een verterend vuur, een eeuwige gloed, bij wie de zon niet wonen kan. En om op de overste lijst van hem vol des geloofs te zien, daartoe, Heer, is het u bekend. Hebben wij niet alleen ogen des geloofs nodig. Maar ook geestelijk licht. Want anders dan menen we te zien. En blijven we nog in onze blindheid. Het zou het groot zijn als uw licht. En uw waarheid. Deze zemden. En uw zonderheid. Onze ogen werden geopend. Voor hem. Die op deze aarde is gekomen. Onze menselijke natuur. Heeft aangenomen. Opdat hij daarin. Die prijs der ziel dat rantsoen teweeg zou te brengen ter voldoening aan uw goddelijke recht, ter vervulling van de goddelijke wet, tot wegname van de vloek die wij door onze zonden in Arends gebracht hebben. En al zo zijt ge de dood ingegaan, want met minder kon uw kerk, niet met God. Gelijk we dat in uw woord kunnen lezen wij dan. Vijanden zijn met God verzoend door de dood zijn zo'n. Heere, maar welk een wonder dat we niet in de dood gebleven zijn, maar we geleefd worden. Dat u macht hebt uw leven af te leggen. En al uw macht om het leven aan te nemen. En van ons ogen daar nou eens voor geogen. Om in hem een grondslag te mogen bekomen, die eeuwig leed aan Gods rechterhand. En zichzelf, nadat hij uit de doelde was opgestaan, levend heeft vertoond met vele gewisse zijn Zijnde van hem gezien veertig dagen lang, en sprekende van de, de dingen die het koninkrijk op aangaan. Zijt de hemel op. Met grote kracht en heerlijkheid. En bracht uw kerk nadat we ze in de verzoening met God gebracht hadden. In de gemeenschap met God. Want beide hebben wij verloren. Wij leven in een staat van vijandschap. En hebben de band der gemeenschap met God doorgegeven. Daarom moest Christus die teweeg brengen. En u zou zo groot zijn, Heeren. ...waar ge toch de heilige geest gevonden heeft... ...toen we van de aarde verhoogd zijn geworden... ...als een andere trooster... ...die bij hem zou zijn en in hem zou wonen... ...om Christus daarin te verheerlijken in de harten van uw uitverkoren. ...want de geest is het toch die leven maakt... ...en het vlees is niets meer. ...daarom mochten we van u afsneken... En het mocht u behagen om Christus wil ons hem nog te schenken. Die geest der openbaring God in Christus, wat we aan gezellig getuigd en die troosten gekomen zijnde, zal mij verheerlijken, die zal het uit het en en die zal het u verkopen. Hij zal u in de waarheid leiden, u zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Heere dat we verwaardigd mochten worden. Om zelf niet met de waarheid te kunnen werken, maar dat God door de waarheid, de waarheid in het binnenste werken nog bij aanvang, maar ook bij de voortgang. Opdat we nog een buitenbalans schepsel werden, en onze ogen geopend werden voor die gerechtigheid die alleen van de toren. Maar, ach, nou zult u bekend, al is die geopenbaard in de zielen van uw gunst genomen, ze moeten nog plaats gemaakt worden. Opdat zij worden toegepast tot bevestiging van het werk uw hand, heren. Oh, we lezen het zo van uw dienst, dienstknechten, de apostelen. Dat ze een tijd gekend hebben dat ze naar de hemel zijn opgevaren. Toen waren ze de Jezus kwijt. Wolk nam weg van hun ogen. Maar de heilige geest was nog niet uitgestort tot bevestiging. En vandaar dat ze als wezen op de aarde. Zwerft u nu nog een volk. Ook heden ten dagen. Zij het ook dat er weinigen nog zijn op de aarde. Toch is er nog een volk, Heren. Dat soms Christus tot bevestiging niet kan toewijden, Omdat die bevestiging door de heilige geest ontbreekt. Ach, wil uw geest dan ons schenken. Tot levend maken. Tot ontdekking. Tot geestelijke oefening. Maar ook omdat ze in Christus kregen op te wassen en toe te nemen. Gedenkt nog uw arme kerk over de lengte en breedte der aarde. Het is Sion niemand vraagt te maken. En toch is dat erfdeel bij u uitverkoren en dierbaar. En indien ge naar de verkiezing uw genade niet een weinig overblijfsel gelaten had. Wij zouden al Sodom zijn geworden en Gomorra gelijk gemaakt zijn geweest. Niet alleen van buiten, maar ook van Binnen zou uw volk door de zonde verteerd zijn geworden. Maar ach, kon het zijn dat in dit avonduur ons nog genadiglijk aanschouwen in het bloed van dat lam dat geslacht is, zich ons onstraffelijk opofferen. Terwijl ik de heer van een god En de heer moest hem ontvangen tot de tijd naar wederoprichting alle dingen. En here, wat er van mijn hemel betuigde deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen en woord dat wij ook nog een welbehagen in hem en in zijn werk mochten ontvangen en niet zouden steunen op het genadewerk in het hart of op andere werkzaamheden maar dat we als een geestelijk arm gemaakt nog eens verwaardigd mochten worden om op Christus en diens de gerechtigheid waardoor een volk alleen verhoogd wordt te mogen door het geloof. Heren, op u verlaat ik toch alleen de arm. Wil willen gedachtig zijn aan dat eeuwig verbond, dat niet wan, Maar u mocht ook gedachtig zijn voor de rouwdragenden in de kerk, aan deze plaats en elders. We dragen ze al te samen nog aan u op, Heer. daar ook een van de angstdragers, zo kort geleden van de aarde wegnom wegnomen uit de strijdende de kerk. Maar ach heren, nou is het aan deze zijde weer een zuchter tot God minst. Gehaald u uiteraard ze thuis en ach, het zou groot zijn. Als er hier of elders nog werden toegebracht tot de gemeente die zalig zou worden, wij mochten het nog van u gewild er toch om gevraagd zijn. Van de nijzer Jacobs. Omdat ik het hun doe. Niet om u te bewegen. Maar op dat gezout openbaren. Dat we nog met innerlijke ontferming over onze zielen bewogen waren. Dat zou groot zijn. Want dan vallen we eruit. O die goddelijke openbaringen in Christus. Dan valt uw volk met al hetgeen wat ze hebben en zijn eruit. We nog eens gedachtig zijn ook in de avond. Uw knechten waar die ook zijn. Wil ze nog aanborden met kracht uit de hoogte. Zalven in de naam des Heer. Bedienen ze nog uit uw hemelse heiligdom. En ga ze met uw heilig oor. En alle namen dragen ze ook aan deze plaats. Wij klimmen der jaren. En anderen ondersteunen nog als van onder eeuwige armen. En doen ze nog dienen door de kracht die God verleent. Gedenk Heer. Nog boven onze verzuchtingen en verwachting over de kranken, die met ons wel begeerden, maar niet konden opgaan, naar de plaats des gebed. En in zonderheid op hem die de mond open te zijn tot dit volk, ga nog eens met uw heilig voor. Heren, menigvuldig heb geholpen. Maar we worden zo gewaar dat dat nou telkens malen, zal het wel gaan, van nodig is. Ach, zend uw hulpen nog eens uit het heiligdom. Om die held die verlossen kan en bij wie de hulp besteld is. Opdat we aan het eind van deze dienst nog eens getuigen konden, dan hulpen van God verkregen hebben. Staat tot op deze dag. Amen. Wij verzoeken de gemeente te zingen, Psalm 105, en daarvan van de versen 6. Wij noemen u vers 6 en 13, Psalm 105. Doof, loof, loof, verheugt de Heer de Heer, aan wit na en wil hem eer, doet zijn glorie rijk daan, alom de volkeren bestaan, en spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen, dag aan dag, wat de verdervolgende vers 13, vers 6, Psalm 105. toch wel grote blijdschap, zeker voor Jacob. Nee, want hij geloofde het niet. Jacob niet geloven? Nee. De staat toen na, want hij geloofde het niet. Dat gaat tegenwoordig toch wel een beetje gemakkelijk om te geloven. Als ze zo ver waren als Jacob, die getuige kwam mijn ziel, is gered geweest. Niet die woord, maar die zaak had hij leren En dan nog niet kunnen geloven. Dan zouden we zeggen, Jacob, dan moet je het overzien van je ongeluk af te komen. Maar Jacob, die zat daar maar met je toven zijn leven lang. Als je niet geloven kon, zat hij in het ongeloof. Zo is het nog goed. Als we niet geloven gaan, dan dus zie ik in de ongeloof. En ik weet zeker dat de meest geoefende meer ongeloof dan geloof zit. Als God er ons maar eens mee bekend maakt. Dan zullen we vast en zeker wel eens moeten vragen. Dus, heren, vermeerder gij ons het geloof. En als we het mens niet, werkt nog eens het geloof. Toen zweefde Jacob gemaakt Hoeveel verzuchtingen zal hij tot God gezond hebben. Om Jozef nog eens te mogen zien. En zijn eigen kinderen zagen. En hij gelooft het niet. Kijk, zo is het nou nog. Wat had Jacob nou nodig? Nou, dat God het eens een keertje zei. Als ze zeggen nou je eigen kinderen, je hebt genade van God gekregen. En God geeft je een geloof, dan je het maar niet geloven. En als de hele gemeente zegt, je hebt genade van God gekregen. En God zegt niks, dan kan het niet geloven. En als alle mensen op de wereld zouden zeggen, je hebt genade van God gekregen. God geeft je een geloof, ja hart, dan kan het niet geloven. Weet je wat dat volk dan zegt? Ja, maar ik heb niet met u te doen extern, want ik heb met God te doen. Spreek gij nog eens tot mijn ziel en zeg tot haar, ik ben u heil. Dan ook mijn mond u trouwen. Kijk, dan zijn ze er weer. Dat gaat tegenwoordig toch wel een beetje makkelijker om te geloven. Want vroeger, ja met een eigen gemaakt geloof en beschouwend, dan gaat het wel. Maar anders is nog precies hetzelfde. Dat geloof, dat is niet uit u. Maar dat is Gods gaven. Zijn eerste beginsel in zijn oefeningen. Tot aan het einde toe. Zodat het verwisselingen een Dus dan kan je nooit geloven als God het niet werkt. Nee, dan geloof ik nooit. Misschien denken jullie. Dat is zeker een propagandist voor het Dat hoop ik toch nooit te worden. Want dat is een gruwelijke zon. Maar dat geloof ik toch wel. Als je het niet kent in je eigen hart. Dat het ware geloof ook meest. Want de apostelen. Als Christus van de ergenissen sprak. Dat noodzakelijk was dat ze kwamen. Zeiden ze in Lucas 17 vers 5. "Heere, vermeerder gij ons het geloof. Zo ze zeggen we, daar zijn we niet tegenop gewassen. Dan gaan we eraan. Kijk, Jacob moest ook levenslang versterking des geloven van. En dan kreeg hij niet van zijn kinderen. Die zeiden wel dat Jozef leeft. En hij zegt, het is genoeg. Maar zijn hart is want hij kon het eerst niet geloven. Daarna mocht hij het wel geloven. En is hij ook naar Egypte naar Jozef toegebracht. Maar toen had God dus zijn beide wachten hè. Daar nu wilde ik u gaan bij bepalen. Bij die nachtgezichten van jou. Waarin de Heer zich openbaart. U beschreven in Genesis 46. Versen 2 tot met 4.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 Ik zal met u aftrekken naar Egypte en ik zal u doen wederoptrekken. Mede optrekken. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Tot zover. In deze nacht van Jacob wordt ten eerste ons beschreven. De wegname van Jacobs vrezen. Vrees niet vanaf te trekken naar Egypte. Ten tweede de toename van Jacobs zaad. Want zo lees ik, ik zal u al daar tot een groot volk zijn. En ten derde de uitleiding van Jacobs volk zal met u aftrekken naar Egypte en ik zal u doen weder optrekken, mede optrekken. En tenslotte de aanwezigheid van Jacob's zoon en Jozef zal zijn hand op uw oog leggen. Jacob kreeg dus in die nacht gezegd. Een boodschap van God dat hij niet behoefde te vrezen. Dat wil dus zeggen dat hij wel vrezen in de nacht had. Dat is voor de meeste mensen de Jacob bekijken wel raar. Want Jacob komt toch getuige, mijn ziel is gered geweest. Ezo zegt, ik heb veel, mijn broeder. Zij het Als hij een geschenk wil geven. En Jacob zegt, ik heb alles. Want ja, God tot zijn deel. Jacob ligt in Geenses 33 en altijd op, En dan zetten die boven de God. even uit En nou vreest Jacob. Hoe kan dat nou toch? Je kunt maar zien, alle ontvangen genade, kan de slaafse vrees uit je ziel nog niet wegnemen. En waarom toch vreest Jacob? Wel, Jacob kan de weg niet bekijken. Hij kan de weg niet bekijken, want de Heer had gezegd, voordat hij naar Laban vluchtte, Zie je het niet? Jacob, dat land waarop je ligt te slapen, dat zal je geven. En u heeft Jacob een groot gezin gekregen, kleinkinderen. En dan moet hij eruit. Kun je dan begrijpen dat Jacob vrees? Jacob dacht met al zijn ontvangende genade. Maar nou gaat het toch wel niet goed. Want dat klopt toch niet met geen wat God gezegd heeft? Zo nou staan bij Gods volk op. Dan beloofden, Heer ze wacht. En naderhand, als ze zijn poosje zich vermaakt hebben met die belofte, dan zetten ze eruit. En dan zeiden ze, heer, hoe dan nou of er wilt nog wat me nou ik niks En dan stak de wijd in. Kijk, Zolang als je die belofte nog maar kan bekijken, gaat dat nog wel aardig is. In Syrië viel dat ook niet mee om die belofte te, te bekijken. Ik ben geweest, zegt hij, dat is daar, de hetten mij verteren En s'nacht door de was, houd daar je belofte met eens vast. Dat je nog in Ethiopië komt. Dat zou wel moeilijk zijn, denk ik en hier is Jacob weer terug uit Syrië en dan moet hij naar Egypte na nou, dat agonische Egypte kun je dan begrijpen dat Jacob vrees? hoe moet het nu toch hoe moet het er nu mee met dat land waarop je ligt te slaan en dat hij tot een groot volk zal worden want daar had Jacob erop gericht dat dat zou zijn in het beloofde land. En niet buiten. En dat Jacob, zoveel het vlees aangaat, ook de Christus zal voortbrengen uit zijn nageslacht. Hoe moet dat dan allemaal in Egypte gebeuren? Kijk, Jacob had grote genade. En toch, hij kon de grens. Van Canaan en Egypte er niet mee over. En nu heb je mensen die hebben een tekst in de hoofd. En die gaan door de grens van het leven naar de dood over. Om God te ontmoeten. En dat ze wel En Jacob durfde de grens van Egypte en Canaan niet over. Die mensen zijn dan toch wel wat vrijmoediger. Hè, die dat anderen om zo de dood in te gaan met een tekst in de hoofd of je draagt. En Jacob was zo diep ontdekt dat hij met al zijn genade vrees. En God moet eraan aan te passen komen. Jammer, dat is natuurlijk ongeloof van Jacob. Zet dan. Dat hebben we niet meer. Jammer, hij geen ongeloof meer hebt, dat is jammer. Daar komt hij gelicht meer uit. Mensen die in de duisternis zitten, die zien geen ongeloof. Maar Gods woord zegt mij, al wat licht is dat maakt openbaar. Dus hoe meer licht dat je hebt, hoe meer dat je nog ziet. En hoe meer dat je je vijanden ziet en het onmogelijke van met God verzoend te worden of God te ontmoeten. Jacob vreest. Hij vreest achter te trekken. Hij denkt, dat gaat niet goed met de vervulling van die belofte. Dat gaat niet. Want nou ga ik met een zak vol beloften buiten het beloofde land. En dan kun je het niet meer bekijken. Dan kun je het toch ook niet meer geloven dat dat nou op die wijze vervuld wordt. is. Maar laten we ze eerlijk zijn. Elk mens zoekt de vervulling bij zijn eigen. De ene in zijn werk. De andere in zijn business. Een vierde zoekt het in zijn lezen. En weer een ander die zoekt het in de gestaltes van zijn hart. Zij al of niet zalig maken. Maar we zoeken allemaal een zaligmaker bij onszelf. En vandaar dat je het niet geloven kunt. Want als de echte zaligmaker zich openmaakt. dan zoek je door het geloof. mag het zien buiten jij. Kijk zodra als Jacob eens buiten zichzelf mag kijken. dan gelooft het weer. Maar wat moest er nou tussen beide plaatsen? Wel dat God weer eens wat zei en wat deed. Hij kon met al zijn ontvangende naam, met zijn geredde ziel, en met al de toezeggingen en de bevestigingen, hij kon zijn vrees niet uit zijn aard krijgen. Hij moest kijken hoe nou acht dat God geeft of de ziel van zijn gunst genomen. O, oh, dat volk van God, dat denkt wel eens, de Heere ziet het niet. De Heere schenkt er geen aandacht af. De kerk klaagt. De Heere heeft mijner vergeten in Jezai 49. En wat zegt God er tegenover? Zou ook een vrouw haar kind vergeten? Dat ze zich daarover niet ontfermen zou. Indien... Of schoon deze vergaten, zoals u zegt, dat is nog mogelijk, want dat is een mens. Bijna niet mogelijk dat de moeder het kind vergeet. Maar, schoon het nog gebeuren kan, omdat ze een mens is. dan zal ik u toch niet vergeten, zegt de Want, uw muren zijn steeds voor mij, en ge zijt in beide mijn handpalmen gegraveerd. Dus die levende kerk is het voorwerp van Gods eeuwige liefde. Die houdt je niet één moment het oog erop, maar eeuwig. Geen moment verliest hij zijn oog. Dus dat volk van God, dat gaat altijd zonder vrezen weg. Nee, dat zie je wel een jaar. Van de zijde God, houdt God altijd zijn wakend oog over zijn kerk. Zo hij maar één moment zich daarvan ontrok, dan was er zo in de bedoeling. Petrus zegt, die geen de kracht van God bewaard blijft door het geloof tot de zaak. Dus dat is niet je genade bewaard blijft. Jacob kan met zijn geredde ziel de oefening van zijn geloof niet vasthouden. houden. Gaat het Maar God bewaart. Jacob, Jacob. Vrees niet van af te trekken naar een En God neemt de vrees uit zijn hart. En toen kon Jacob te brengen. Lidia. Toen kreeg hij geloofsvrijmoedigheid vrijmoedigheid Om Jozef te mogen ontmoeten. Daar had hij nou al zoveel naar uitgezien. En hij kon eerst niet geloven. En toen gaf God hem wel geloven. Altijd zet God de eerste mens uit. Ook met zijn geloof en daarna gaat God het werken. Opdat die kerk zal leren, niet ons, niet ons, o Heer, maar uw naam, geef de eer. Want God verloog het zich niet. Mens doet het ook niet. En God doet het ook niet. En daarom is niet twijfelachtig wie het een keertje verliezen moet. Gelukkig ga je het eens verliezen, maar. Jacob mocht het weer eens verliezen, weet je waarom? Hij verloor het niet en dat God toen overkwam hoor, nee, God kwam over en toen verloor dit. Altijd eerst Gods werk en dan valt Jacob eruit. En meer niet hoor, want Jacob kan er met zijn eigen werk niet uitvallen. En met ontvangen en genadewerk in zijn ziel valt hij er ook niet buiten. Maar als God overkomt, dan valt hij. Dan komt er in zijn hart zijn liefde die van Christus dien ook tot wederliefde. Daar gaat Jacob. God spreekt tot Jacob in zicht des nachts. Dus het was wel nacht. Maar God gaf Jacob nog licht in de nacht. Is het bij jullie ook wel eens licht in de nacht? Ik weet zeker, als je zijn nacht meemaakt, dat God licht geeft, dat je het in je bed niet kan houden. Want ik lees in Gods woord de middennacht sta ik op om u te lopen. Zie je wel, als God zich openbaart, dan kun je het niet houden. Je kunt wel eens wakker liggen, omdat je er niks meer van bekijken kunt. Maar je kan ook wel eens wakker liggen, als God Opstaat en je ziel openbaar. Dat je op de rechte weg gaat. En dat het goed gaat. En dat God alles wel van maakt. Maar dan slaap je ook niet meer. Dat is een zalig wakker liggen. God sprak tot Jacob. In gezichten de nachts. Vrees niet. Jacob, Jacob. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Ik ben die God, uw vaders. Herinnert hem er nog eens aan. aan wat gebeurd is. Op dat de vind, de ondervinding. De hopen zal versterken. Dat is geen grondslag hoor. De bevinding. Maar ze sterkt de hopen in het hart. Kan ook niet gemist worden. En God spreekt hem aan. En. Hij zegt. Vrees niet van af te trekken naar Egypte. Dus. Dat is de wegname. Van Jacob's vrezen. En dan geeft God er altijd wat voor in de plaats. Die doet geen half werk, Die neemt het eerste weg. Om het tweede te Want in de tweede plaats. Wordt Jacob gezegd. Want. Dat is de reden dat hij niet moet vrezen. Ik zeg. God zal u al daar. Namelijk in Egypte. Tot een groot volk. Zie daar de toename van Jacobs geslaagd. Toen Jacob naar een gepte ging, toen was je toch nog geen groot volk. Alles bij elkaar zo'n 70 zielen. De ruimte genomen. En u zegt de heerlijk, Jacob. Dat doe ik nou voorlopig niet verder in het beloofde land. Daar verwacht ik wel. Maar dat doe ik nou verder. Een groot volk worden in geest. Wat ik niet verwacht. En hoe ging dat dan? Toen Jacob gestorven was. Dan lezen we dat de kinderen in Israël verdrukt werden. Want toen stond een andere koning op. Die faro niet gekend had. Hij zou zeggen jammer had die goede faro maar blijven leven. Maar toen kwam dat volk van Ezra. Jacob zat lelijk in de bedrukking. En faro die kwade faro die zei laat ons wijselijk handelen. En laat ons dat volk verdrukken. Want anders wordt het veel machtiger en groter dan wij. Nou, wat moet er nou van terecht komen? Ik zou u al daar, in Egypte land tot een groep volk staan. En Faro zegt, laat ons wijselijk handelen, omdat niet groot worden. Zie je nou mensen, als God wat zegt, en als God wat werkt, dat de duivel en de mensen ook niet stil zitten. Die werken er altijd tegen. En weet u hier nog meer? Jezelf ook. Zelf werk je ook niet mee. De dingen. wat heeft Jacob al gewerkt om Jozef te kunnen ontmoeten en het ging niet en als God de weg niet gebaand dat was je nooit bij Jozef gekomen want het niet geloven en hoe dichter dat je nou bij de vervulling komt hoe minder dat je dichter gelooft zet God je eruit zolang hij het nog bekijken kan een zaak, welke zaak, ja, dan lost God het niet op. Want dan kun je nog geloven en nog kijken. En dan is het ook geen wonder hoor. Want dan zeg je ja, maar kijk, ik kon het ook nog zo geloven zie je. En daarom is het ook opgelost. Ja, ja. Zo willen mensen het wel. Maar zo doet God het niet. Die zet ze met de geloof en met al de onderwinning ook uit Israël. dat in de ziel, in de stand, of in de zaak, of voor de staat, het oplost niet eerder. Jacob legt er helemaal uit. Ik zal u wel daar tot een groot volk staan. En dan is Jacob al dood, eer dat dat volk aan het water Dus toen kon Jacob er heus niet meer aan werken. Zie je nou wel? God wacht net zo lang totdat zijn volk er niet meer aan werken kan. Ja, een mens die heeft het vaak over, dat is zonde en dat is zonde. Maar weet je wat dat is een oude dienstknecht van God, zeg. Ik heb maar te weinig zonde voor de meneer Jezus. Te weinig zonde. Jij ja, moet goed begrijpen hoe dat je dat bedoelt. Weet je wat mijn grootste zonden zijn, zeg. Zeg, ja zeg, het is mijn werken, zegt hij. Mijn werken buiten Christus. Had ik nou maar zoveel ontdekking. Dat ik buiten Christus nooit werk. Maar dan zit ik gedurende zelf te werken. En dan wil ik het opknappen in mijn eigen kracht. En meneer Jezus heb ik niet nog. Dat is nou mijn grootste zonde. Dat is waar. Als je recht ontdekt wordt aan de zonden van je eigen. Dan zal toch de vrucht niet achterblijven. Dat je toevlucht tot Christus neemt. Om door hem verzoening te bekomen. En reinen. Maar juist omdat je niet zo'n grote zonde bent. Heb je hem ook niet nodig. Dus niet om de zonde te doen. Zei hij daar. Maar omdat God hem eraan ontdekt had. Dat hij nou met zijn werken. Net wie je Jezus in de weg stond. En nou meent een mens. Dat hij wanneer Jezus in de weg staat met zijn zonde. Maar met zijn werken. Dat is veel lager. Want dat zijn ook, als het dus goed beschouwd wordt, de zon. Moet niet denken, levensverbetering en ik voer geen pleit voor de zon. Maar levensverbetering van de mens is nog geen godzaligheid. Als een mens step leeft, dat is de prijs. He? Ik voer dus niet het pleit voor onverschilligheid en losbandigheid, want dat doet God ook niet. Dat kan ik ook niet, dat mag ik niet doen. Maar, ik geloof toch ook wel, als dat uitwendig alleen maar is, dat het geen godzaligheid is. Want Gods woord zegt mij: al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. En we hebben een geloof in de natuur staat. En nou ontvangen genade alleen als je het krijgt, dat is ook niet van jij. Dus dan is de rest allemaal zonde. Zie je wel veel meer zonde hebt na ontvangende genaamd nationaal. Schot er ons maar eens aan ontdekt. Dan kom je er wel na uit doen. Uitgestroopt. God stroopt zijn woord duur uit. Opdat ze Christus zullen benodigen. Hem leren geven. Als de gerechtigheid die alleen voor God gaat. Jacob. Vrees niet vanaf te trekken naar Egypte. Zal u al daar tot een groot volk staan. Jacob is naar Egypte gegaan. En die heeft het er best gehad. Maar hij kon er niet aan werken. Om dat grote volk te krijgen. Die daar ging niet. Want Jacob is gestorven 17 jaar later. En toen is hij teruggebracht naar het land Canaan. Wat moest Jacob toen nog werken aan dat volk. Dat ging niet meer. Zie je wel dat God het alleen wil werken? Ik zou u al daar in Egypte land tot een groot volk zijn. En dan is Jacob al gestorven en begraven in het land des beloofd. Hij wordt er niet alleen in zijn hart uitgezet, maar uitwendig ook nog eruit gezet. Hij kan er niks aan bevullen. En daarom is het zo groot. Als Gods volk dat nou eens geloven mag. Dat God het nou alleen. De nood werkt. En ook alleen vervult. Weet je wat ze dan wel eens zeggen. Uit hem. Door hem. En tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. Kijk wij hebben geen halve zaligmaker. Die zichzelf opoffert aan het kruis. En de rest aan zijn volk overlaat. Zo willen ze het in onze dagen. Dat moet je geloven en dat moet je dan aannemen. Nou, dan ben je toch zeker verplicht. En God is het nog waardiger om dat te doen. Zeg maar dat dat niet waar is. Maar weet je wat ze verzwijgen? Dat je midden in de dood ligt. De doodstaat van de mens, die wordt overheen gepraat. En na ontvangende genade zegt Christus. Dus dat is niet van mij, dat zegt hij zelf, zonder mij kunt gij niets doen, alleen maar kwaad. Zie je wel, dat hij het werk niet alleen verwerven moet de zaligheid, maar moet ook nog toepassen. Het is ook zijn werk, en daarom zet hij zijn volk te aard. Helaas een verloren mens worden met de zonde, of dat er ogen voor de daar open zullen gaan en laat ze ook een verloren mens worden met de werk. Of dat ze niet trachten zich uit de verloren staat weer op te weg. Dat gaat ook niet. Want een bezelaar met duizend gulden op de bank, dat gaat nog wel. Want als je dat niet krijgt bij de eerste deur, dan zeg je, ik heb je niet nodig. Maar als je helemaal er doorheen bent, je hebt niks meer om te eten en te drinken. Geen klederen meer om aan te trekken. Ja, dan moet je bedelen. En vooral als het begint te vriezen. Dan vries je dood of je sterft van de honger. Kijk, dan moet je bedelen of sterven. En als het nou zo is bij Gods volk, dat ze zeggen, heren, als ik nou sterven moet, dan sta ik naakt voor God en hij begint om man te krijgen. Ouden ontvangen de genades te komen. En heren, als je me nou niet bedient uit de fontein Christus, dan heb ik niks om van te leven. Voor mijn geestelijk leven kan ik ook niet in leven halen. Zonder de bediening van Christus. Door de neidige geest. En hier is echt zo'n mens die eraan ontdekt wordt door. Heer, krachteloos ben ik geworden vanwege mijn zonde. En als je me nou niet bekrachtigt gedurende, vermenigvuldig besterkt de dien die ze niet heeft, dan zou ik met alles nog omkomen. Vrees niet van te trekken naar Egypte zal u al daar tot de groot volk zijn maar dan zet hij eerst jacob er weer uit en dat wilde jacob nou net niet en ik denk dat dat nou geen één mens wil ik ook niet wij willen er niet uitgezet worden toen de apostelen met een heer jezus in scheepje zagen begon te stormen ja, hij was erbij er wordt zo gezegd, het begint te stormen, want ze zijn natuurlijk zonder middelaar in dat bootje gegaan. Daarom stormen. Nee, hij was erbij. Kan dat dan? Ja. Hij sliep. En hij deed net alsof hij zich van de zijn niets aankroopt. En de golven die gingen over het boord en toen riepen ze, laat ons maar verdrinken, als God maar verheerlijkt wordt. Nee, dat zeiden ze niet. Nee, het eerste wat eruit komt. Heren, behoed ons, wij vergaan. Mensen het altijd het op het behoud aan te leggen. En dan moet hij eerst leren dat hij inwendig om moet komen. Want ze dachten niet anders om te komen. Wij vergaan. Toen stond hij op. Wij lees eerst vergaan in de waarneming van de raad. Waarom stond hij nou niet eerder op? Wel anders was toch dat ander ook niet gekomen. Hoe heen is toch deze. Dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Daar is het nooit gehad. Daar legt God het nou aan. Op de vernedering van zijn volk. En op de verhoging van zichzelf. Altijd. Dat is de zuiver plek. Daar wordt dat volk van God onder getrok. De toename van Jacobs zaad, zijn zaad zo wezen had God gezegd in Genesis 28, als het stof der aarde dat vanwege de menigte niet geteld kon worden. En Jacob gaat er met nog maar 70 naar Egypte, met Jozef erbij en zijn kind. En 17 jaar later, dan is zijn zaad dan nog niet als het stof der aarde, dat niet telt. En als Jacob dood dan gaat God doorwerken en vader verdrukt het. En hoe meer dat het verdrukt, hoe harder dat ze wouw zonder krijgt. Ja, dat kwam wel tegenop al de kippertjes die geboren werden. Denk er zo over, vader en moeder. Die moesten in de nacht Voer voor de krokodilen, dacht vader. Dat is het beste met de Joden. zijn we erachter. Want als het strak is, is oorlog voeren tegen Egypte, dan zullen ze vast de partij van de vijand kiezen. En daarom kun je toch beter die joden maar opruimen. Ik denk dat die opvolger van Assem er ook wel over denkt. Die Zadat of hoe heet die meneer? Die zou ze ook wel allemaal op willen ruimen waar het niet mee eens is, denk ik. Dat is een gevaarlijk heerd gaat. Er zit nog die geest in ons. Van die Egyptenaren. Dat zijn de eeuwige vijanden van de Jood. Net zo goed als de Edomieten. Moeten er niks van hebben. En die Arabieren, dat zijn nakomelingen van Ismaël, moesten er niks van hebben. Allemaal vijanden van de Jood. En dat de Heer Jezus nou een Jood was. Maar dat was hij toch hè? Hij is geboren uit de Maagd Maria, dus de Heer Jezus was een echte Jood. Pilatus liet boven schrijven, de koning de Jood. Zie wat een Jood was? Bethlehem geboren. En toch de Joden, die worden toch zo gehaat op de wereld? En weet je wie nou het meester gehaat wordt? Meneer Jezus. Heer Jezus, ja, want hij zegt het in zijn woord dat zijn volk zich niet vreemd moet opzien als ze gehaat worden. Gij zult van een ieder gehaat worden. Maar bedenk dat ze mij eer gehaat hebben dan u. Zie je wel dat meneer Jezus wil haten? Vlees en bloed moet van Christus niets, maar dan ook niets hebben. Dan moet je voor gewonnen worden en overwonnen. Anders moet je er nooit worden helpen. Dan gaat de mens liever met zijn werken verloren. Als dat hij uit genade door Christus gezadigd wordt. Maar op de nacht van Gods eerkracht. Als je zijn genade dus onwederstandelijk verheert. Lees ik in psalm 110. Dan heeft hij zeer geweld volk. Niet eerder hoor. En dan, gewillig in de weg der voorzienigheid is nog niet gewillig in de weg der verlossing. En als je gewillig gemaakt bent in de weg der verlossing, dan ben je soms weer niet gewillig in de weg der voorzienigheid. Dan bril je met je aag op, al deze dingen zijn tegen mij. En het een ziel was gered, maar ik kwam toch de weg niet aanvaarden. Nee, dat gaat niet mensen. Dat volk kan alleen maar voorttrekken als opnieuw door Christus in hem de weg geopend wordt. Door de welke wij vrijmoedigheid hebben. En anders dan gaat het. Dan proberen ze het wel, maar het gaat niet. Want Christus zegt zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de waarheid dan door mij stemt daarmee overeen door de welke wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in dat huis niet met handen gemaakt maar eeuwig in de hemel de ware vrijmoedigheid die steunt niet op de genade in het haak op de bruggen daarvan de ware vrijmoedigheid geeft god aan de volk als ze door het geloof ze mag gezien op de middelaar en zich daarvan mogen verlaten op dat volbracht de werkt. Dat geeft alleen de ware vreenmoedigheid in het hart. En daar valt het open op. Zie, daarom kon Jacob de grens over. De Heere spreekt tot Jacob en neemt de vrezen uit zijn ziel weg en dan gaat Jacob rustig zijn. Hij zal wel gedacht hebben. Nou geloof ik toch dat mijn paard wel in orde. Ze wel en je wel En ...als je niet geloven kan... ...wel dan doe je niks te rekenen. ...en redeneer. Het is alleen bij. Werken of geloven. En ik weet wel waar ik het meeste van heb. Van werken. Want dat heb ik goed geleerd. In het paradijs in Adam... ...zijn we allemaal... ...keiharde werkers geworden. Allemaal om... Met je eigen krachten boven water te blijven en niet om te komen. Maar, om nou met je werk een, een verloren mens voor God te worden, dat is wel grote genade genoeg. Dan moet je meer met God opkrijgen met je werk. Dan er niet uit. Jacob, Jacob, vrees niet van af te trekken. Ik zal u wel daar tot een groot volk zijn. God zou het alleen doen zonder Jacob. En de Egyptenaren verdrukten het, en hoe meer dat ze het verdrukten, hoe meer dat het wist. Zie je wel dat God het doet? Jawel, hij werd op een groot volk gesteld. Maar, daarmee waren ze toch nog niet terug in het beloofde land. Nee, daar had de heer nog rekening mee gehouden, dat dat weer een andere weg was. God had beloofd dat, ze tot een groot volk, dat Jacob tot een groot volk zou worden. Ik zal u al daar tot een groot volk worden. En u zaad wordt van mijn volk. En dat heeft hij gedaan. Hoe meer dat ze bedrukt, hoe meer dat ze wist. Met waren er nog niet uit. Maar God heeft dat van tevoren ook reeds gezegd. Ik zal met u aftrekken naar Egypte. Dus hij laat Jacob niet alleen naar Egypte gaan. Dat was aan Jacob niet toevertrouwd. En ik denk als wij naar Egypte moeten mensen dat ook niet doen. We geven ze in plaats van Loon wat meer slagen met de zweep als ze er best niet doen. Dus ik kan maar begrijpen dat hij ze nog niet graag kwijt van. En de Heer die werkt dan om ze eruit. En hij had al voor tevoren gezegd tot Mozes, "Farao zal ze niet laten trekken. Dus reken maar op, machtige tegenstand. Ja, zegt Mozes, ze zullen naar mij ook niet lang spreken. Jawel, zegt de heer, als ik het zeg, dan zouden ze luisteren. Zullen ze ook geloven? Want Mozes moest er ook tussenuit. Ik kan niet spreken, zegt hij, ze zullen me niet geloven. Hem toch door de hand te die hij zou. Hij moest er ook helemaal tussenuit. En toch lees ik: Ik ben de Heer, uw God, die u uit het geesteland, uit de dienstheid heeft hebt. Dus wie heeft ze eruit geleid? De God van Israël. Dat zegt hij hier. U dan opgeeft. Dat ziet niet op de persoon van Jacob alleen. Al is die ook opgetrokken, want zij hebben zijn lijf naar Canaan vervoerd. Nog met grote staat, Als een koning is die begraven geworden. Dus wat dat betreft is persoonlijk of nog verhaal. Maar de nakomelingschap van Jacob, daar gaat het hier over. Dat volk van Israël, dat volk uit Abraham gesproken en uit Jacob. Dat moet opgevoerd worden. En dan gaat God zijn wonderen verheerlijk. Tien plagen moeten er aan te pas komen. Die negen hielpen nog niet voldoende. Die tiende moest er ook bij. En waarom die tien? Kijk, toen kwam de dood. Al de eerstgeboren van de armste land, maar ook de eerstgeboren van Farao, die bleef dood. En toen liet de los. Zie nou, mensen. Dat de tegenstand altijd eerst in de dood gebracht moet worden. Dat de mens anders niet loopt. En zo het nou uitwendig met Farao is. Zo is het inwendig bij een mens. Als een tegenstand tegen God in elke weg niet in de dood gebracht wordt. Dan geeft hij het niet op. En nu kan God je uitwendig in de dood brengen. Net als Farao liet hem verdrinken in het Rooimeer. Dat staat in doodvormen. De rode zee verdronken. Toen was hij ook dood. Maar God kwam ze wel ook op geestelijk in de dood. En dan laat het ook. Dan hij ze geweldig. Dan hij ze in en hij ze. En dan zei ze, Heer, je bent niet sterk geworden. Jij ge hebt me overmogen. En ik het weer eens eerlijk verloren. En hij een rode meer verdrinkt, daar rijdt het niet best mee. En dan genade, wees dan vaar je zo het naar de helft. Maar als je door genaten mag verliezen, Ja, zeggen de mensen, je moet maar veel vragen om verlies. Maar daar meen je niks van hoor, hij daarom vraagt. Wel nee. Weet je wat een koopman doet? Je zegt, kijk eens dus als ik er nou een rijzalder voor betaal, dan heb ik graag een rijzaal winst. Dan kom ik er goed uit. Anders kan ik geen koopman blijven. Dat is toch heel eenvoudig? Zoals nog God's volk ook. Dan zeiden ze heren. Dan moet ik daar naartoe. Wil je nou alsjeblieft met me meegaan. Dat ik er toch goed uitkomt? En liefst nog met winst eruit kom. Maar niet met verlies hoor. Kijk dan gun ik nou mijn vijand. wel dat hij het verliest. Dat die giftenaren allemaal verdrinken. Nou ja daar kon Israël nog wel halen. Maar dat die Israëlieten. Ook van binnen eraan moeten. Omdat God het alleen zou winnen. Maar daar kan die hele liefde nog dan maar niet aan verhaken. Wat zegt Mozes? Je hebt gezegd dit en dat tot mij. En nu dus is er dat en dat gebeurd, dan hebt je volgens volk geen zin Zo Ze murmeleer je. Oh, een weg die wij bekijken kunnen, die willen we graag gaan. En nou is juist de weg des geloofs een weg die je niet bekijkt. kan. Die kun je wel geloven. Maar niet bekijken. Door het geloof heeft Mozes het paard uitgevoerd. Door het geloof lezen we, zijn ze er ook de zee doorgegaan als op de droog. roken. Zien we dat te weg? Het geloof dat is mogelijk is voor je natuur. God moest niet alleen in Egypte de weg banen om eruit te komen. Maar dan verder door de woestijn en door de zee lezen God baande door de brede stromen en door de woeste baren onze pad. Zie je we? Die weg des geloofs wordt altijd gebaand worden. Heeft de Heer Jezus dan de weg naar de hemel niet gebaand? Is dan niet waar dat de hemel hem geopend werd? En dat hij met tot de moord naar sprak. Heet een zult gemet me in het paradijs. En die ging toch naar het hemelse paradijs toe. Ja, dat is waar. Nou zeg, wat zuur je dan dat de weg gebaand moet worden? Die is gebaand, man. Ja, maar kijk eens. Er is nog een toepassing over. Christus heeft de weg wel gebaand. Wat de verwerving der zaligheid betreft maar dan moet de toepassing nog in het hart verheerlijk worden en dan moet er door de oefening des geloofs in de bewuste oefening de weg hier gebaan worden in welke als hartige baan zijn dus dan moet de weg hier haken gebaand worden en anders kun je er niet op wandelen met de wetenschap dat Christus een eeuwige verlossing teweeg bracht, dat doe je weet niet maar als je door het geloof die verlossing is geopenbaard of toegepast maar. Ja dan wordt het een andere zaak. Dan heb je de droogste zaak. En zo lezen we van die kinderen in Israëls. Dat God ze uitgevoerd heeft uit Egypte. En netjes en ordelijk deed de heer. Al wat God werkt, dat is ordelijk. God deed zich blijmoedig. Met zilver en met goud beladen blij uit die gaan. En ze togen bij vijf uit die land. Nou, net zo ordelijk als een geordend leger. Drie stammen voor. En dan weer scheiden drie stammen. En drie stammen van achter. En in het midden moesten de priesters gaan. En zo gingen ze de weg hoe zijn. En daarboven was Daag zijn wolkelen en slaag zijn vuurkolom. En wie woonde daarin? De Heer Jezus. Dat lees je. Bij de Rode Zee. Daar roepen ze zich. Want ze kunnen niet meer voort. Ze zien voor zich het water. Ze zien achter zich in giftenarmen het de water. En opzij de hoge bergen. Dus ze zitten vast. En dan zegt de Heer, wat troep gij tot mij? Zeg als ze voortrekker, Zie wel, dat hij in de wolk woont. En God zag uit de wolk. Op de Egyptenaren. En hij stiet de raderen hun wagen weg. En deed ze zwaarlijk voortgaan. O, Christus wacht onder dat volk. Anders zouden ze er nooit uitkomen. En er niet doorgekomen. En hadden ze nooit in elkaar aan gekomen. Want je komt van het ene niet los van de Christus. En je komt het ander niet door zonder de middelaar. En je komt niet in de eeuwige zaligheid zonder de middelaar. Dus je komt er niet uit en er niet door en neer. Heeft de neer het niet vervuld aan het volk van Eteren Veel Veel zijn omgekomen vanwege de geloof. Toch heeft hij zijn volk gebracht in het land. Hier staat het. Ik zal met u aftrekken naar Egypte en ik zal u doen weder optrekken. Mede optrekken. Hij zegt niet ik zal u doen wederoptrekken, optrekken. Maar hij zegt ik zal, mede, ik zal met u zijn. Weet je waar Gods het volk nou wel eens wil? Als ze op moeten trekken. En zeggen ze hier ga je met ons mee. Want ik durf niet alleen. Dat klinkt heel veel meer. Nooit erg in had jij haar. Maar bij de kinderen niet zoals als gevaarlijk was en onmogelijk, dan moest de ervoor voorop. Ik lees dat hij tussen deze lieten kwam. Eerst ging hij voorop en dan komt hij tussen deze lieten en tussen de giften naar. God moet altijd aan de spits treden. Anders kunnen ze de strijd niet vervoeren. Dan komen ze om? En daar bij de discipelen lees je. Zie wij gaan op naar Jeruzalem. En dan staat er niet. Die twaalf nam hem mee. Maar staat, hij nam de twaalf met zich. Dus hij neemt zijn volk mee. En dat wil een mens nou niet. Die wil niet meegenomen worden. Die wil het net andersom doen. Die wil de heer Jezus meenemen. Hij verop en de heer Jezus met hem mee. Maar ze doet de heer het niet toe. Echt niet. Wij proberen, en dan bedoel ik elk mens mee. Ter verduidelijking. Wij proberen om de heer Jezus aan onze kant te krijgen. En de heer Jezus zet door genade zijn volk aan zijn zijde. En dan valt hij weg op. Eerder niet. Want als je probeert een man je zij te krijgen bij een handwerk. En dat wil niet. En geloven kun je niet. Nou ontvangen de genade zelfs Jacob niet. Maar als Jacob geloven maakt, dan gaat hij gemakkelijk de vreemde over. Want dan is de vrees eruit. Het geloof is door de liefde werkt. Dan neemt God de vrezen uit zijn haak. En geeft hem een beetje meer liefde in zijn haak tot God. En dan gaat hij er makkelijk over. En anders kan het niet. En zie dat de Heere dat volk ook uitleidt. En dat hij hun tot een God geweest is. En dan lees ik het laatste. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Voordat ik iets daarover ga zeggen. Wil ik eerst laten zingen. Psalm 68 het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gelong uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Het is dus Israël, God die krachten gegeven, Van wie het volk zijn sterkte heeft, loof God elk met U vrezen. Het is het laatste van 68. hand op uw ogen leggen. Zo op het lakker gezien dan zou je zeggen wat hebben die laatste woorden nou met de voorgaande te maken. Wat zou dat nou betekenen? Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Wel vader Jacob gaat naar Egypte niet alleen om Jozef te ontmoeten, maar ook om strafjes te sterven. En toen was het de gewoonte dat bij het sterven door een van de kinderen de ogen dicht gedrukt werd. Natuurlijk moest hij dan daarbij aanwezig kunnen zijn. Kijk, dat wil God nu zeggen tegen Jacob. Ga nou maar gerust naar Egypte Jacob. Straks als je sterft. Dan is Jozef. Je bemende Jozef. Waar je zo lang naar verlangt en uit Die zal bij je staan aan je sterven. En die druk je de ogen weg. Is dat nou niet kostelijk voor Jacob? Die heeft nou jaren, jaren moeten wachten. Want. Hij dacht niet anders dan een boze dier. Heeft hem opgegeten. Verscheur. En nou gaat God. Zegde Jozef. Jacob. Nou ga je naar Egypte toe. En straks dan drukt Jozef. Je bemende Jozef. Die druk je de ogen en Ik denk dat Jacob. Toen gemakkelijk de grens over gegaan is. God zegt precies zo. Dat Jacob's zoon aanwezig zal zijn bij Jacob's sterren. Dat is ook gebeurd. Want Jozef was erbij. Toen Jacob de zonen van, van hem zegende, maar ook de zonen van Jozef gezegend heeft. En dan kun je zien. Vader Jacob zelf wel eens gezegd. God heeft me geholpen, maar Jozef, daar is er bij zo'n feit. Dat kan ik me zo indenken, dat hij dat wel eens gezegd had. Dan grijpt hij om met de handen van zijn vader. Niet al zo mijn vader, maar dat is de eerste woorden hoor. Die moet je eerst geven. Zie je wel? En Jozef was een geoefend man zitten de vanaf. Toch wilde hij in de soevereine tijd van God eensleggen. Maar naast was de oudste zie. Die moest de grootste tegenaar. Zitten jullie ook nog met je eerstgeboren? Dan komt de mens op acht. Dan zeg je, ja, heerlijk, weet je die nou eens zeker? En weet je die nou eens zeker? Ja, die eerstgeborenen, daar heeft de mens nog wel wat mee op. Ik ga er ook veel mee op, maar God nam weggelegen op begraven. Kijk, zo doet God het ook wel eens zien. En om daar met God verenigd te worden, dan moet je toch wel een beetje genade van boven krijgen. Zo doet God het ook wel. Jacob mocht hem nog zien. En Jozef, die was in de betekenis. Kun je zien dat Jozef met de genade van zijn vader, al had hij er zelf ook veel hij komt toch met zijn genade van zijn vader daar niet mee verenigd Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Wat moet dat een balsem voor Jacob's gewonde ziel zijn geweest. Dat God zegt en als je nou sterft dan staat Jozef bij je bed. Die heb je nou zo lang gemist maar dan is hij bij je hoor. En nog veel meer dat de eerder zacht. Erbij zal zijn. Wat is die Jacob makkelijk naar huis gegaan. Heb je het wel eens gelezen? Die lachte er nou helemaal buiten. En daarom lag hij zo makkelijk. Mensen zit maar te werken om binnen te komen. Dan geeft de man dat maar een aan. Want je werken je hou je net buiten de hemel voor. En Jacob lag er helemaal buiten. Waar staat dat af? Te metten. Van de zegeningen van zijn zoon. Er staat op uw zaligheid. Wacht ik. hier. Hij zegt niet. Daar werken kan. Maar ik wacht. Op. En waar je op wacht moet ik niks doen. Jacob kon er niks meer doen. En hij lag het rustig te wachten. Is dat niet om jaloers op te worden. Je zo weg mag gaan met Jacob. Dan is het waar ruim hoor. En Jozef bij. Ik denk dat Jacob dat ook niet altijd heeft kunnen denken. Denk het ook niet gemeente, toen hij daar in Syrië zat, als dag door de hitte verteerd werd, zou hij wel eens gedacht, oh Jacob, hier kom je nog om. Hij heeft mij nooit gewerkt om de zegen te krijgen. Want dat breng je maar in Syrië bij je noem En dan word je tienmaal voor de gek gehouden. Loon tien malen vijand. Dat viel niet mee. Jij ja, kunt zien van je familie moet je ook ook niet hebben. God was beter voor met Lava. Dat viel allemaal tegen. God heeft een weg voor zijn volk. Dat ze van alle mensen een schietje afgebracht moeten worden. Ja. Ja ook nog van je dierbaarste zielenbrief moet je ook nog afgebracht worden. Maar waar staat dat? In de Bijbel. Job had drie vrienden. Geoefende vrienden in de genade En ze kwamen Om hem te troosten Nou dat zijn toch je vrienden hè? Die komen toch niet om je te slaan Die kwamen om hem te troosten Echte vrienden waren het. En ze bestonden er niks van Ze zeiden Joop, Je hebt toch wel het een of het andere Voor de uitgehaald Anders ging het zo niet met je En redenvoeringen dat ze gehouden hebben ze dacht, nou zo'n flink praten, dan zou Job wel schulden naar worden. Maar hij werd het niet toe. Weet je wat hij zei? Ik zweet niet voor u. Maar Job moest er wel aan. Maar daar was God nou voor nodig. De Heer zegt in een onweten tot Job, ik zal u ook eens vragen. Onderricht gij mij? Waar was gij toen ik de aarde grondde? Job, zeg het eens. Toen ik de Orion en het zeven te maakte. Toen ik een cirkel over het vlak en de afgrond beschreef. Maar waar, waar was je toen, joh? En wat zegt joh? Ik zal niet meer voortvaren te spreken. Uitgepraat was. Gelukkig als er zuiggepraat uitgepraat is, dan blijft hij in de neer. Uitgepraat, de hand op de mond zegt. Weet je hoe Justus vermeer dat uitdrukt? God geeft de mens mondstoppers En Het is waar. Opdat alle mond gestopt worden. En de ganse wereld voor God verdoemelijk zijn. Zo doet God het. Dan word je mond gestopt. En dan ga je hart wel eens open als de mond gestopt is. Ledeboer zegt. In een van zijn werken. Zinspelend. Op die deuren die in tweeën open gingen. Onder en bovendeur. Hij vroeger wel eens. Zegt de meeste mensen, die hangen over de onderdeur en praten zo door de bovendeur. Die staat altijd open. Hij wil zeggen dat zij praat, Christus. Maar als de onderdeur nou eerst open gaat, kijk, dan gaat de bovendeur ook wel open. Want met het hart gelooft men en met de mond beleidt men. Terzakelijk. Kijk, hij wilde als eerst het hart werk En dan de beleidnis met de mond. Daar moet je nou geven bij je eigen benad. En wat kennen wij dus van jongeren en oud? Daar zal het nou toch op aankomen. Niet de mate, niet de hoeveelheid. Ook niet met een te staan, Maar het wezen van de zaak. Tenzij mens wederom geboren worden. Hij kan het koninkrijk gods niet zien en ook niet ingaan. Hetzelfde dus zal toch wordt zijn mens. Oud en grijs geworden onder het woord van God en onder de verkondiging. En dan er nog buiten. Dat zal toch wat uitmaken. Denk je het ook niet? Dan er voor eeuwig buiten. Als het zo blijft. Ik wens er wel van harte. Dat het je nog eens aangrijpt. Dat je geen minuut meer rust buiten God in ziel haalt. Je zult misschien zeggen. Gunt me ook nogal wat. Je eigen rust en mijn onrust. Ja zo is ons vlees wel ja. Maar zo bedoel ik het nou toch niet. Maar dat een heer nog eens ware onrust in het hart werken mocht. Want vleeselijke onrust breng je er ook niet op. Maar zulke onrust dat je God is nodig mocht krijgen. Dat is de goede. Als een hart schreeuwt naar de waterstromen, alzo zegt de dichter schreeuwt mijn ziel tot u ook Kijk, dat zou ik je nou van harte kunnen. Dat je het verborgen ...dat God laat te schrijven... ...niet om te bewegen... ...maar als een beter laat te roepen... ...die er niet uit kan komen... ...die er toch uit wil komen... ...maar die niet weet hoe die eruit moet komen... ...en dat een Heer bij je kwam... ...en zegt kijk nou denk je dat je mij moet bewegen... ...met te schreeuwen... ...en dan laat ik je zien dat ik al bewogen ben... ...hier ben ik nou... ...net als de verloren zoon... ...alles te doorgebracht, gebracht... ...weggelopen... ...de erfenis uitgedeeld en met de vrienden vrolijk geweest en bij de varkens terecht gekomen. Begerende van de draad in leven te blijven en niemand gaf. En toen liep het vast. En toen kwam de keuze in zijn aard, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Eerder komt er nooit geen rechte keuze uit die vader. Alles was op, zelfs de zwijnendraad. Niemand gaf. Die moest je zelf nog nemen. En toen ging die terug. Maar zolang als de erfenis nog niet opgemaakt is, dus mensen, dan ga je niet terug. Echt niet. Dan ben je altijd nog maar bezig om haar door te brengen. Maar toen was de leeftijd op. En het plezier was op. En de vrienden waren weg. En zolang als je uitdeelt, dan heb je een hoop vrienden. Maar als de gaven is ophouden, dan denk ik dat genade moet worden. Als je grote gaven hebt, kun je kunt veel vertellen. En je hebt nog een beetje inkomen voor je zilo, Dan heb je huis vol met kinderen of. Maar als je zelf in de geestelijke armoe van God terechtkomt. Dan moet je moet iedere dag betelen Om geestelijk in leven te blijven. Om bekleed te worden voor God. Om zalig te worden. Dan zeggen: ze, ik vind er nou niks meer aan aan die kerel. Vroeger kon je nog zo mooi betalen. Maar nou vind ik er niks meer aan. Nou, het is nog bijbels hoor. Gods volk heeft wel eens momenten niet zo dicht. Maar toch wel eens momenten dat ze zei. Heer, ik vind dat mezelf ook niet. Ik zal maken dat ze een walging aan een ander hebben. Dat is wel het meeste. Maar dat maakt God niet. Dat doen ze zelf wel. Maar de Heer zei. Ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf hebben. En dat is maar een moment dat ze dat hebben. Maar dan zijn ze gemakkelijk. En zei ze. Heer, nou moet ik mezelf ook eens niet. Nou ben ik gemakkelijk. En zet je er zelf niet tussen. Dan lig je eruit. En daar heeft God nou de grootste waarde voor aangestaan. Waar hij getuigd heeft. Wie heb ik nevens u in de hemel. Nevens u lust nog niets op de aarde. Dus je moet er naar genoeg niet. En ik een groot beest bij u. Dus had hij genoeg aan God. Dat is een kostelijke zaak gemeen. Genoeg aan God te hebben. En je daarin te verlusten. Wat kennen wij er dus van? Hetzelfde op aankomt. Dat een Heer door zijn geest. Als zodanig in onze ziel mocht werken. Om te laten zien. Dat onze werken. Niet wat God werkt, want dat is zijn werk. Maar onze werken. Waardeloos zijn. En dat we met het genadewerk. Onze schuld voor God niet betalen. Dat is nou het als werken. O, oh, dat volk van God dat probeert, zo vaak om met het genadewerk in de hart te om daarmee de schuld te betalen. En met de vruchten van het genadewerk, denkt erom dat ze dat proberen. En zei ze, Heer, maar je hebt toch genade in mijn ziel zielverheerlijk, en nu heb ik het toch zo benauwd, hoe komt dat nou toch? En je hebt toch die vruchten zo menig lange. hoe komt dat nou dat ik zo benauwd heb? Weet je hoe het er komt? Omdat je ermee betalen wil. Daar zit het toch? Iedere keer probeer je om met dat werk Gods rekening te betalen. En dat gaat niet. Maar wat heb je dan nodig? Wel, Gods woord zegt gerechtigheid redt van de dood. Maar dat is niet de gerechtigheid van mens. Dat is een volmaakte gerechtigheid door de middelaar teweeggebracht, gebracht. Eens een offer aan het kruis door de vervulling van de goddelijke wet. Dat is de gerechtigheid waardoor dat volk verhoogd wordt. En waardoor ze van de eeuwige dood geraakt worden. En anders kan het niet. En als die nou eens openbaard wordt. Naarmate dat God dat openbaart. Ga je de dood schrijven op al je eigen gerechtigheid. En op je gemaakte gerechtigheid van de, van de genade. En zeg, heren die genaamd is wel kostelijk maar wat ik ermee gedaan heb dat mis. Oh, dat de heer er nog eens plaats voor maakt. Want daar moet nog plaats voor gemaakt worden. En weet je wat nou de moeilijkste lijst is? Dat steeds. Als Red Boas gezien heeft en gehoord heeft hoe rijk dat hij was en hoe geweldig dat zijn vermogen was en hoe vermaakt dat hij in Bethlehem was, toen zegt hij tegen haar, zet nu stil mijn dochter. En dat was toch zo onmogelijk. Dan dus zegt mijn nou, oom, je zit nu stil, mijn dochter, want die maan die zal niet rusten. Ja, dat kan Gods Volk maar niet geloven. Dat ze nou zelf stil moeten zitten en dat meneer niet eens het uit mag maken. Dat geloven ze nog zo even drie niet. Ja, dat hij het voor hen moest doen, dat geloven ze we wel niet. Maar dat hij het ook in hun ziel toepassen moet door de NRC. Zei ze, eerder dat geloof ik af en toe, maar de meeste tijd zit ik er zelf aan te werken. Daar komt dat niet geloof ik. En als je nou eens meer uit je werk gezet wordt, wat ga je dan doen? Dan zeg je niet meer tot God. Maar een dag werken is niet zo zwaar als een uur zuchten. Een dag werken, als je goed werken, kunt, dat is toch niet zo zwaar? En hij je nog lust om te werken, ook. Dat vind ik niet zo zwaar. Maar er is een moment tot God zucht en dan waar worden voor God. Maar dat is voor mij nog mogelijk. En als die geest, het doet de hart te Maar dan dat is nog mogelijk. En dat zit nog net vast. O, dat God er ons toch aan ontdekken mag. Dan werd het vast. Of schonk gij mij, niet de kerk, niet die leraars, maar de kerk op de oudering, maar of schonk gij mij de hulp van uw geest, Mocht die weer op mijn paan, dan lijkt het man strekken. Zie dan krijg ik zelf een Want zonder de heilige geest kan Christus niet openbaar, kan hij niet toegepast worden, want er moet plaats voor gemaakt worden. En daar moet een mens nog niks van hebben. Die wil het ook krijgen. Die zou de mantel van Christus gerechtigheid over zijn eigen kleren willen trekken. Maar dan past hij niet. Daarom zegt Paulus, die wist dat ook al eens en daar na de maal wij niet ontkleed willen worden, maar overkleed willen worden. Zie je wel, dat bijbel is wat ik zeg. Zo overkleed worden over je eigen kleren heen. Maar zo doet God het niet. Hij stroopt ze eerst uit, en dan zei nee, de Jezus, niet nodig om omgekleed te worden. En zo is het ook wat het geestelijke voedsel betreft. Hij brengt ze eerst in de honger. En dan geeft hij ze te eten. Mannen van de hemel, maar toen zat ze in de honger. En hij breekt eerst hun krachten geestelijk af. Al zou juist wenden nog sterk zijn. Dus dat daar buiten. Soms doet hij het lichamelijk ook nog. Dan breekt hij ze eerst af. En dan gaat hij de krachten vermenigvuldigen. En weet je wat aan de wereld staat? Moet zo'n huil laten zien. Eerst zegt hij dat hij niks meer komt. En nou staat hij daar. En dan kan hij zijn mond niet houden. Je kan het wel in indenken ook. Dat ze dat denken. Want he. kan wel eens zijn dat Gods volk zo in elkaar zakte Dat je zegt nou die staat nooit meer op. Dat is niet te Dat is daarom de niet. En dat de namen daar God staan lopen. dat ze, nou dat wat dan is. Er is een groep van dat die daar. moet. Nee, nee. Als God je, je krachten ontneemt, mensen, dat is geen comedie, dan word je waar, dan kun je niks doen. En als God je krachten vermenigvuldigd en sterk geeft, dan word je ook gewaar. Dus Israël, als God zijn volk sterkte en krachten geeft, En weet je waar je het aan gewaar wordt? Loof God elk met een vrees. Dat komt er daar, als God doet. Wij gaan eindigen de tijd die roept. God mocht nog eens beginnen, door de heilige geest, niet alleen onze woord tot onze ziel te spreken, maar ook te brengen in de weg, waardoor de nood in het hart gewerkt wordt, dan te brengen in de weg, waardoor God het vervult, en dan nog te brengen in de weg, waardoor God de eerder erop aanvangt. Zo mocht de Heer het nog eens werken, bij de aanbank tot keer. Bij de voortgang tot versterking van het werk wat hij in de harten gebracht heeft. En zonderheid dat volk. Dat gedurig met doodsvrezen in de hart zit. O volk, dat je nog weinig moed mocht grijpen. En dan heb ik het tot dat volk dat met genade begeeftigd is. Die hebben soms de meeste vrezen voor de dood. Want de levenden, zegt Salomo, die weten dat ze sterven. En de doden, die weten niet meer dat. Dus die levenden, die komen er wel achter. ze sterven God ontmoeten. En dat kan Kijk, Jacob dacht ook, als ik nou naar Egypte toe ga, en het gaat dus meest dat er Gods weg niet is, dan hoeven de vijanden me nog niet dood te slaan. Maar dan kan God ook mijn adem weg. Nee, moet ik God ontmoeten? Moet dat? Eerst eens aan God vragen. Waarom? Vrees niet Jacob vanaf te trekken. Dan gaat hij. Oh, voor bevoorrechte Jacob. Nee, toen was hij niet bezig met een schotel linzenmoes om zijn broer te bedriegen. Toen was hij niet bezig om wat Wilbraad klaar te maken voor zijn vader. Dat heeft hem twintig jaar ben uitgekopt. dat eigen werk. Toen moest hij vluchten voor naar Syrië toe, naar Laban. En daar is hij twintig jaar lang bedrogen geworden. Hoe oh, wat zal Jacob als zijn eigen werk herinnerd zijn. Met dat eigen werk komt dat volk altijd bedrogen uit. Hoe goed dat ze het ook bedoeld hebben. Ik zei niet dat ze dat kwaad hadden bedoeld. Maar hoe goed dat ze het ook bedoeld hebben. Maar dat de Heer hem in die twintig jaar niet weggeworden heeft. En dat God hem nog zeventien jaar naar Egypte laat gaan. En dan nog bewaard. Dat zal toch voor Jacob wel een wonder geweest zijn. En dat de Jozef nog mag zien en dat Jozef bij zijn sterfbed zou staan om zijn ogen dicht te drukken. Met dit, toen is Jacob er wel buiten gevallen. Op uw zaligheid wacht ik u. Amen. Gezegende middelaar Gods en der mensen, die u zelf een gegeven hebt tot een rantsoen voor velen, gekomen zijt niet om gediend te worden, maar om te dienen. Dat we nog bediend mochten worden. Uit uw eeuwige en onverminderde volheid. Dat onze ogen voor u geopend mochten worden. Die een eeuwige gerechtigheid teweegbracht. Maar die ook de wet van God vervuld hebt, En dat is de liefde tot God en tot de naaste volmaakt. Want u waart zonder zonde. Daarom zijt u ook niet in de dood gebleven. Maar weder levend geworden en uw leven vertoond. En naar de hemel gegaan om uw kerk. In gods gemeenschap te brengen, niet alleen, maar ook ze door uw voorbeelden daarin te bewaren. Amen. Zingen wij nog Psalm 146, daarvan het derde vers. Wij noemen nu Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Wat er verder volgt. Vers 3, psalm 146. ...van meneer Jezus Christus. De liefde God. En de gemeenschap des Heiligen Geest.